7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal staat secretaris Kleinsma van Sociale Zaken. die haar plannen verdedigt voor de bijstand. En bij ongeregeldheden in China zijn doden gevallen. Daar hoort u ook al meer over in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In China heeft de politie 16 mensen doodgeschoten bij rellen. Dat gebeurde in de westelijke regio Xinjiang. Ook twee politiemensen kwamen om het leven. Volgens de lokale autoriteiten werd de politie aangevallen... door een groep mensen die explosieven gooiden en met messen zwaaiden. In de Chinese regio Xinjiang wonen voornamelijk Oeigoeren. Zometeen meer van onze correspondent.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 Het onderwijs moet op de schop. Um, dat gaat geld kosten. En daarom moeten ook de belastingen voor bedrijven omhoog. Dus er komt een belastingshervorming. Oh, en om al die hervormingen mogelijk te maken... wil ze ook de grondwet hervormen. Die stamt uit de tijd nog van de dictatuur. Bachelet leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij... met de Christendemocraten en de communisten.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 In Baren heeft een grote brand gewoed bij een transportbedrijf. Niemand raakte gewond. In de hal waar de brand woedde lagen matrassen opgeslagen. Er was veel rook. Ook het verkeer op de A1 had daar last van. Op het terrein van het bedrijf stonden containers, zegt de brandweer. Tijdens de brand was er eventueel sprake van een uh, gevaarlijke situatie... Uh, door een container met vuurwerk het bleek gelukkig mee te vallen... En de brandweer heeft de container uit voorzorg nat gehouden. Het is niet duidelijk of bij de brand in Baren giftige stoffen zijn vrijgekomen. De zelfbenoemde president Jotodia van de Centraal-Afrikaanse Republiek... heeft drie leden van zijn regering ontslagen. Zijn de ministers van Financiën, Plattelandsontwikkeling en Veiligheid. Aanduiding zijn de gevechten tussen christenen en moslims in het land. De minister van Veiligheid wordt beschuldigd van wapenbezit. Hij zou een grote voorraad wapens in huis hebben. Waarom de andere ministers zijn ontslagen is niet duidelijk. Bij het geweld tussen islamitische en christelijke milities zijn deze maand in en rond de hoofdstad Bangui meer dan 500 doden gevallen. Zo'n 190.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. De britse amerikaanse actrice Joan Fontaine is overleden. Ze werd begin jaren 40 wereldwijd beroemd door twee films van Alfred Hitchcock, Rebecca en Suspicion. En voor die film Suspicion kreeg ze in 1942 een Oscar. Bijna 40 jaar later zei Fontaine in een interview dat die glamour-tijd toch wel echt voorbij was. I think this is a knock down drag down age. They don't want you to be special. Really? And I think the press attacks. And I think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 Verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde. Marcel, er zitten een paar aanrijdingen bij op vervelende plaatsen. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Daar staat nu tussen knooppunt Kooimier en Bevenwijk 12 kilometer. Bij die aanrijding zijn 9 auto's betrokken. Uh, bij Bevenwijk is de linker reishok dicht. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knopend Velpenbroek en Afwet Wageningen 10 kilometer. Daar is de linker reishok dicht. Ook een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonsel en Randweg Dordrecht 8 kilometer. Inmiddels is daar de is ook weer open. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Utrecht... bij Lexmond nog 4 kilometer. Tussen Groningen en Zuidbroek geen treinen vanwege een stroomstoring. De vertraging kan er oplopen tot meer dan een uur. Dankjewel, Jolanda van der velde Duitsland heeft een nieuwe regering... en ook een nieuwe minister van Defensie. Een vrouw. En dat vinden ze in Duitsland behoorlijk sensationeel. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol van de feestdagen...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 NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Een beetje vuurwerkbom komt tegenwoordig uit Oost-Europa. Kopen doe je via een website en dan gaat hij lekker en makkelijk op de post. Met alle gevaren van dien. U hoort er zo meer over. En bij een opstand in China vallen de doden. In het westen van dat land zijn bij rellen namelijk 16 mensen om het leven gekomen. En onder de slachtoffers zijn twee politieagenten. Ga naar Peking, onze correspondent Marieke de Vries. Marieke, wat is daar gebeurd? En gisteravond om 11 uur uh, zijn politieagenten op uitgetrokken in Kashgar. Dat is een plaatsje langs de zijderoute. Om uh, mensen te arresteren. We weten niet precies wie. Twee agenten kwamen aan bij een huis en werden daar overvallen. Door een meute mensen, zoals het wordt genoemd door uh, de staatsmedia op dit moment. Ze werden aangevallen met messen, met ex-. Ze zijn daarbij om het leven gekomen. Andere politieagenten die ter hulp kwamen, ter plekke kwamen... die hebben uiteindelijk veertien van die opstandelingen uh, mensen doodgeschoten. Is dit weer de regio van de Oeigoeren? Dit is uh, inderdaad in Xinjiang, die uh, provincie helemaal in het westen van China... waar uh, die moslimminderheid uh, de Oeigoeren wonen, uh, Waar het eigenlijk het hele jaar al onrustig is. Hm. Ja, maar nu loopt het wel erg uit de hand. Hoe komt dit aan in China? Nou ja, het, het, het loopt niet extra erg uit de hand dan uh, andere voorvallen dit jaar. Toen hebben we ook al eerder gehoord over mensen die politiebureaus uh, overvielen. Mensen die uh, lokale uh, gemeentehuisjes overvielen. En daarbij uh, grijpt de politie hard in. De Chinese overheid heeft het dan ook vaak over een terroristische aanslag. Terwijl de Oeigoeren, van hun kant horen we meer dat ze onderdrukt worden, dat hun vrijheden worden ingeperkt... hun religieuze vrijheden worden ingeperkt... en dat ze daarom in opstand komen. Ja. Wordt er alleen hard ingegrepen? Of is er ook wel iemand in Peking die zegt, we moeten eens gaan praten? Nee, daar wordt niet over gesproken, over praten, want de Chinese overheid houdt vol. Wij gaan met alle minderheden in ons land heel goed om. De minderheden hebben ook voordelen ten opzichte van andere Chinezen, de Han-Chinezen bijvoorbeeld. Uh, ze mochten bijvoorbeeld gewoon meerdere kinderen hebben toen hier de één kind politiek was. Dus China zegt, wij zijn juist heel goed voor onze minderheden. Er zijn meerdere moskees, uh, ook in die westelijke provincie Xinjiang. Um, maar terroristen, daar moeten we keihard tegen optreden. En daarom blijft China het ook terroristische aanslagen noemen. Marieke de Vries vanuit Peking, dankjewel. De politie stuurde mensen die via internet vuurwerk bestelden... een persoonlijke videoboodschap als waarschuwing. Een omstreden methode waarvan de politie tot nu toe niet wilde vertellen hoe ze te werk ging. Maar nu blijkt dat de Taskforce vuurwerk daarvoor zelf een aantal nep-webwinkels heeft gelanceerd en zo de adresgegevens van potentiële vuurwerkkopers achterhaalde. Beste BH, we hebben een bestelling onderschept met u als geadresseerde. U heeft vuurwerk besteld bij explosia.eu. Met het importeren van deze explosieve materialen brengt u uzelf en anderen in levensgevaarlijke situaties. Kees Meijer van Veiligheid.nl. Op deze manier heeft u de mensen dus voor de gek gehouden. Ja, het zijn die nep, uh, nep webshops die ervoor gezorgd hebben dat mensen uh, ja, toch wel danig in verwarring zijn geraakt. En dat de doelgroep uh, ja, ook de webshops niet meer vertrouwde. Ze wisten niet hoe de taskforce aan hun persoonlijke gegevens uh, kwam. Ja, en dat gaf natuurlijk weer ja, de nodige reuring dat mensen niet meer bestelden. Is het geen uitlokking? Nee, het is geen uitlokking, want uh, de politie die de filmpjes insprak... heeft ook geen persoonlijke gegevens gezien. En wij hebben alle persoonlijke gegevens uh, hebben we niet overhandigd aan de politie. Die zijn gewoon na afloop vernietigd. Het in bezit hebben van deze producten is zeer strafbaar. Wij hopen dat de boodschap duidelijk is. Het zijn 500 mensen uh, die we ontmaskerd hebben, maar het is natuurlijk wel een heel groot aantal. 500 mensen die zulk gevaarlijk vuurwerk uh, durven te bestellen, terwijl wij weten dat dat vuurwerk heel slecht verpakt wordt, amateuristisch, onherkenbaar. Ja, dat is uh, vragen natuurlijk om uh, grote moeilijkheden. En als het een keer misgaat, dan gaat het ook ja, echt goed mis. Uh, we hebben een pakketje uit Polen gekregen. Oké, okay, nou mooi is open. De Cobra 6. De Cobra 6, ja. Prachtige dingen. Gaan we nu naar het mooiste: de 4 inch shells Op internet zie je overal filmpjes op YouTube van, van jongeren die heel trots als een trofee hun doos met vuurwerk uitpakken. En dan krijg je echt kilo's zwaar illegaal vuurwerk. 4 inch shells dames en heren. Heeft u dan het idee dat het echt voldoende is aangepakt? We gaan er vanuit wat we nu hebben gedaan met de webshops... dat het een heel goed begin is geweest. Uh, de politie controleert nog steeds heel streng... met post, pakketdiensten en de inspectie uh, bij de pakketdiensten. Bij de, bij de, en, en ja En zorgt er ook voor dat... En in ieder geval in Nederland ook pakketten worden onderschept. Ja, en als je dan gepakt wordt, dan eh, loop je kans op een straf. U zegt controleert streng, maar PostNL heeft nul pakjes met vuurwerk onderschept. GLS, nul pakjes met vuurwerk. DPD, dan een kleine veertig. En UPS, een enkele. Dat is niet veel. Ja, dat kan het succes zijn van onze actie. Wij hebben 500 van die potentiële bestellers ontmaskerd. En ik zei net al, die mensen zijn echt geschrokken. Ze weten niet hoe wij aan hun gegevens komen. hebben die videoboodschap gekregen. Het is heel persoonlijk heel dichtbij gekomen. Dus wij verwachten ook dat er veel minder pakketjes... dan andere jaren in Nederland komen. Kees Meijer hoort u van de Stichting Veiligheid NL en Ardi Stemmerding sprak met hem. Inspectie Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor het opsporen van vuurwerk per post. En zegt dat dit jaar vele duizenden vuurwerkpakketten zijn verstuurd. Daarvan zijn er maar honderd onderschept. Na acht uur praten we erover verder met PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcus. Nou hè dachten ze dus in Eindhoven. PSV kan toch nog winnen, gebeurde gisteren tegen Utrecht. Straks een reportage. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Hoe barmhartig is staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken? De SP is niet tevreden over haar nieuwe bijstandsplannen. En ook andere partijen hebben kritiek. Waaronder haar eigen Partij van de Arbeid. Die vindt dat je niet van iedereen kunt eisen om eerst vier weken te zoeken naar een baan en dan pas bijstand krijgt. Maar Kleinsma zegt ook voor hen oog te hebben.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 Al dus, staatssecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken... en Peter Blok sprak met haar. Gaat er later over door, onder meer met de sociale diensten... naar de ANWB voor de Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde met aanrijdingen. Lastige plekken. Heel lastig. Ik heb net even snel geteld. Zeven aanrijdingen in deze spits tot nu toe. Twee nieuwe op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij de Hoogt, drie kilometer, daar is de linkerreis dicht. En de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Boksel Noord... Ook drie kilometer. Daar is ook de linkerrijsrook dicht. Verder tip ik nog even aan de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Knoopend meer en, en Beverwijk, 13 kilometer. De linkerrijsrook is dicht. Ja, Meino Remmers. Meino is aan de Maas vanochtend in Limburg. Dat kennen we nog wel van Itteren, Borgharen. 1993, vertelde je al, Meino, ging het daar goed mis. Stonden de huizen onder water. Toen kreeg je zo'n hele periode van kaders met schotjes en zo. voldoet dat allemaal wel? Uh, nou, niet helemaal. En daarom wordt er hard gewerkt. Op meer dan 50 plekken is Rijkswaterstaat bezig op die Maas. En hier zijn we in het gebied van de Grensmaas. En nu hoor je de Maas, althans. Wat eruit wordt gehaald, voor mij een soort drijvende fabriek, flatgebouw hoog, om me heen grote hopen grind. Er staat hier een man met een fluoriserende jas, die weet wat het, het, de menukaart biedt. Ja, de menukaart, uh, wij hebben tien recepten, 4,32, 4,16, 4,22. Dat is allemaal grind. Dat is allemaal grint, maken we nog drie soorten zand en we, dan verkopen we ook nog wat grove stenen tot uh, groter als een meter. Nou, nog jaren bezig hè? Ja, tot 2024, als het goed is. Waar we nu staan, stond het water ook hoog. Hier waren weilanden. Dat weiland wordt afgegraven. Daar wordt grind gewonnen. En uh, dat levert geld op. En zo moet het consortium, wat hier bezig is... proberen geld te verdienen om de kosten te dekken... voor het verbreden van die maas. Want daar gaat het allemaal om. Ja, dat klopt. Hoe, hoe, hoeveel breder wordt het dan? Want we moeten echt aan een groot oppervlak denken. Ja, de totale grens is 1000 hectare... En bijvoorbeeld bij is het gaat het van 30 meter naar 300 meter. Dus dat zijn behoorlijke, behoorlijke verruimingen. Ja. En hoe ver staat het project op dit moment? Ja, Borghaar is nu klaar. En er zijn een aantal locaties, wordt nu aan gewerkt. Er moeten er nog een paar. Naar de, ik zou niet precies weten hoeveel procent er zijn, nee. maar het is een mogelijkheid Ja. Jasper van de Hoef is dit. Hij is van het projectbureau Maaswerken van Rijkswaterstaat. Vanmiddag wordt er een plakket onthuld. Um, ja, op deze manier kun je veel beter het water bergen als er weer zo'n enorme bultwater uit België komt. Ja, dat klopt. Dat is de bedoeling. En dat is ook de, ja, in feite de essentie van deze manier van hoogwaterbescherming. Dat je ruimte voor de rivier maakt. En dat die rivier dus veel meer ruimte. Ja. Nieuwe natuur ook. En nieuwe natuur. Ja, dat is het uiteindelijk. Zeg maar, Maaswerken... Het is... Het bestaat uit de, uh, natuurontwikkeling en ook waterbescherming. En de, deelstofverwinning maakt daar een onderdeel van uit. En dan hebben we ook nog vaarrouteverbetering. Hè, dus het betere, geschikter maken voor grotere scheepvaart. Om te schetsen hoe omvangrijk dit is, er staat hier dus voor mij. Ja, het is, wat is het, een baggermolen of een. Ja, het is een, uh, een baggermolen. Alleen deze baggermolen wordt gevoed door een transportband. Ja. Allemaal grind wat hier uit de Maas komt. Er is zelfs een complete haven aangelegd waar schepen kunnen komen. Waar gaat het grind naartoe? Uh, eigenlijk uh, door heel Nederland en een heel klein gedeelte gaat er naar België. Voor de bouw? Ja, hoofdzakelijk beton. Heeft dit project dan last van de crisis? Want er wordt minder gebouwd. Ja, zeer zeker. We hebben heel veel last van de crisis. Wij hebben ook uh, onze productie terug moeten uh, schroeven naar minder dit jaar. Dus er ligt een deel stil? Dat ligt een deel stil, ja. Zie je dat nou de crisis er weer voor zorgt dat we de Maas minder snel breed kunnen maken? Omdat je het grind niet kwijt kunt. Ja. Maar het gaat wel door. Ja, zeker. En de hoogwaterbescherming wordt ook op tijd gerealiseerd. En dat blijft ook de, de doelstelling. Om op tijd klaar te zijn met, uh, met die bescherming. Die... Ja. Nou ja, het water staat nou niet hoog. Dat was twintig jaar geleden wel anders. Wij gaan eens eventjes naar Itteren rijden. Naar de mensen die het toen hebben meegemaakt remmers vervolgen hem vanochtend in de reis langs de Maas. Ja, dat was gisteren een heel belangrijke wedstrijd voor PSV in de Galgenwaard. Een nederlaag zou de club nog dieper in de crisis storten. En een overwinning zou wel eens een ombekeer kunnen brengen voor de mannen van CoQ. En gewonnen werd er. Voor het stadion arriveert de spelersbus van PSV. En een hoorde Utrecht supporter staat eromheen.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 Ja, Utrecht staat boven ons, dus uh, dat is uh, altijd wel een beetje anders geweest. Maar uh, ja, Utrecht, Utrecht doet het gewoon goed en uh, ja, PV doet het minder goed. Dus uh, het is een beetje aangeschoten wild op dit moment. Ja, precies. Want heeft u er enig vertrouwen in vandaag? Ja, vertrouwen altijd natuurlijk. Uh, we gaan in ieder geval niet voor neerlaat. Dus uh, kop op een gelijk spattentje. En uh, ja goed, we gaan natuurlijk wel voor de winst, maar... Uh,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 Ja, kijk, uh, we, we hebben nu gewonnen en we moeten gewoon zorgen dat we zondag ook winnen. En dan, ja, dan uh, denk ik dat je toch uh, met een uh, ja, redelijk gevoel de winst opkomt. Ik denk dat je gewoon uh, ja, uh, wedstrijd per wedstrijd moet gaan kijken. en uh, Zondag als eerste eerst en daarna kijken we naar na naar de vakantie kijken weer, uh, hoe de, hoe de soefer -so verder loopt. Het ziet daadwerkelijk een keer allemaal mee voor PSG vanmiddag. Het is uh, plotseling uh, nu al een beetje carnaval in Eindhoven en dat hadden we toch niet verwacht. Dit go. is LA. NOS is Radio Angel now. All I want do is have a little fun before I die. Crow, all I wanna do. En een beetje hebben. daar heeft bondskanselier Merkel nog geen tijd voor. Zij stelde gistermiddag haar nieuwe ministersploeg voor. En daarmee heeft Duitsland een nieuwe regering. Daarbij valt vooral Ursula von der Leyen op. De CDU-politica wordt de eerste vrouwelijke minister van Defensie van Duitsland. De benoeming van von der Leyen tot minister van Defensie was voor de Duitse media een verrassing... en reden om haar eens extra onder de loep te nemen. Ursula von der Leyen wird die neue Verteidigungsministerin sein. Verteidigungsministerin von der Leyen, dat was wohl die größte überraschung des Tages. Sie wäre damit die erste Frau an der Spitze des Ressorts. Keine leichte Aufgabe für die siebenfache Mutter. Geen makkelijke ministerspost voor von der Leyen, die ook nog eens moeder is van zeven kinderen. Het Duitse ministerie van Defensie wordt getroffen door nogal wat schandalen en er moet flink worden bezuinigd. Maar als Von der Leyen daarin slaagt, dan kan haar ster in de Duitse Politiek nog ver reizen. Dan profiliert ze zich sicherlich auch für größere Aufgaben. Jedenfalls Ursula von der Leyen een wichtiges Mitglied des Kabinetts. En damit sicherlich ook in een mogelijke, irgendwann beginnende Nachfolgediskussion. Een zeit nach Merkel, een denkbare Kronprinzessin. Als Von der Leyen succesvol is op Defensie, dan zou ze in de toekomst wel eens Merkel als Bondskanselier. Kunnen opvolgen. Minister en moeder van zeven kinderen. Veel Duitsers zien haar als supervrouw. Een beeld waar ze zelf niet altijd even blij mee is. En wie ik die ken, dat was vroeger veel slimmer. Dat was de hoopvoorwerp: te perfect. Te perfect, dus. Maar ze is ook vaak onderwerp van satire. ...erleven ze nu bij WDR 2. Die von der Leijens. Hallo, je lieben. Ik ben zwar zeer majestätisch anzusehen, verfüge aber over veel meer macht. Denn ik ben eure regierende mutti. En ze schuilt ook het politieke bekvechten niet. Dat wat Sigmar Gabriel hier abgeliefert had... was gerade das Armutszeugnis ...van elf jaren SPD-beteiliging in de bundesregierung. Waar is hij überhaupt? Waar is hij überhaupt? Waar is hij Gabriel? Wo ist er? Wo ist er Gabriel? De heer Gabriel, waar ze hier naar op zoek is, is SPD-leider Sigmar Gabriel. En vice-bondskanselier in de nieuwe regering. Het kan niet anders dan dat we de komende vier jaar nog veel gaan horen van Ursula von der Leyen. Ik was in de laatste Wochen ganz lief zo Sigmar Gabriel, want ik ben eure Großkoalierende moeder. Dat waren die von der Leyen's.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 Alvast nu het NOS Journaal Jan van der Putten. In het westen van China heeft de politie 14 mensen doodgeschoten. Ook twee agenten kwamen om het leven. Het gebeurde in de westelijke regio Xinjiang waar Oeigoeren wonen, een islamitische minderheid. Het is geregeld onrustig in die regio. Volgens de Chinese autoriteiten werd de politie aangevallen door een groep mensen die explosieven gooiden en met messen zwaaiden. Michelle Bachelet wordt opnieuw president van Chili. Ze kreeg 62% van de kiezers achter zich. Haar tegenkandidaat kwam niet verder dan 38%. Bachelet leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij met de Christen Democraten en de Communisten. In Baren heeft vannacht een grote brand gewoed... bij een transportbedrijf. Op het terrein stonden containers. Rond vijf uur werd het zijn brandmeester gegeven. Niemand raakte gewond, er was wel veel rook... en ook het verkeer op de A1 bij Baren had daar last van. En het Libanese leger heeft aan de grens met Israël een Israëlische militair doodgeschoten. Er zouden zeker zeven schoten zijn gelost. De VN-missie Unifil, die in Zuid-Libanon toeziet op naleving van een wapenstilstand... is op de hoogte gesteld en doet onderzoek. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar Weerplaza.nl. Marco Hoef, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Marco, het is een beetje vlees nog vis, hè? Ja, en dat blijft het voorlopig ook. Voor het streepje zonneschijn, Ja, daar moeten we echt naar zoeken. En dan moeten we ook koesteren als we hem zien, want voorlopig hebben wolken echt de overhand. En er zijn ook plaatsen waar af en toe wat regen of motregen valt. En eigenlijk is dat de komende dagen steeds vooral de noordwestelijke helft van het land. En dan met name kop van Noord-Holland en Wadden. Daar is de neerslagkans gewoon het grootst. En verder is het dan ook nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vandaag lokaal zelfs 10 graden en morgen een graad of 8. Ja, het zegt een beetje de overgang van herfst naar winter. Is het normaal voor deze tijd van het jaar? Nee, het is, het is iets te zacht. Ik denk dat normaal de temperaturen zo 6, 7 graden zijn. En dan zitten we dus zo 1 of 2 graden boven. En vooral de nachten zijn ook aan de zachte kant. En daar ligt het kwik normaal net iets boven het vriespunt. En nu doen we het met nachten van, uh, van 5 graden. Ja, ja en dat is inderdaad echt aan de zachte kant. En voor het ja. winterweer ja, moeten we toch echt nog wel een uh, poos geduld hebben. Dankjewel, Marco Verhoef. Tot over een uur. En zo dadelijk hoort u over Politiek Den Haag deze week. Daar wordt het uh, spannend. Maar niet net dat we verkeersinformatie hebben we gehad natuurlijk. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Ja, maar nee, helemaal. nee, nee, nee, Terwijl ik wacht je gewoon... Nee, ik gewoon, nee, ik wacht gewoon inbreken zit. hoor. Ja, uh, 125 helemaal. kilometer, dat valt qua kilometers wel mee. Maar wat je zegt, uh, aanrijdingen zitten er volop tussen. Onder meer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knopende hoogte 5 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht. De aanrijding met 9 auto's zorgt voor ontzettend veel vertraging op de A9. Meer dan een uur ben je daar kwijt. Uh, ook maar richting Amstelveen is dat. Tussen knooppunt Meer en Beverwijk. 14 kilometer. Bergen van die auto's gaat ook nog wel een tijdje duren. Bij Bevenwijk is nog steeds de linkerrijschok dicht. Er was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en Knopend Gijsert nog 8 kilometer. Alle reishokken zijn wel weer open. Een nieuwe aanrijding op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Knopend Klein 5 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht. En de A27, Breda-Utrecht bij Nieuwendijk ook 3 kilometer. Ook daar de linkerrijschok dicht. En tussen Groningen en Zuidbroek geen treinen vanwege een stroomstoring. Meer dan een uur vertraging, maar er rijden inmiddels wel bussen. Pensioenakkoord vandaag. Adrie Duiverstein morgen. Ik zei het al, het wordt spannend in Den Haag. Joost Vullings praat u zo bij.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 Het is altijd hectisch, soms ook ronduit spannend, deze week bijvoorbeeld... want komt er bijvoorbeeld nog wel een pensioenakkoord voor kerst... juist Vullings in Den Haag. Ik durf het eigenlijk bijna niet meer te vragen. Ja, maar ze zijn toch al een heel end, verzekeren mensen mij. Maar dan is het toch nog spannend of het er echt komt. Kijk, vandaag is er wederom overleg tussen het kabinet... en de coalitiepartners VVD, A en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP... Ja, en ingewijde sluiten niet uit dat er ergens vandaag op papier er een pensioenakkoord is... maar wel eentje zonder handtekeningen eronder... en dat ook niet door opgeluchte gezichten gepresenteerd ja. gaat worden. En waarom dan niet? Waarom zetten ze de krabbel er niet onder? Nou, dat heeft allemaal alles te maken met, uh, met PvdA-senator Adrie Duivestein. die juist, juist al aankondigde. Kijk, de drie oppositiepartijen en de VVD... die willen eerst dat debat afwachten uh, en de stemming in de Eerste Kamer... vanmorgen over die verhuurdersheffing... Uh, ja, want zoals ik uh, eerder vertelde ook, die PvdA-senator Adrie Duijfsen heeft grote bezwaren tegen die verhuurdersheffing en heeft een doorslaggevende stem. En als hij tegen die heffing stemt, schiet hij een gat in de begroting van 1,7 miljard euro en brengt hij kabinet en coalitie in verlegenheid en in grote problemen. Hmm, uh, ja, daarover straks meer. Maar is dat, het zal wel weer naïef zijn van mij Joost, maar uh, is dat niet raar? dat Je moet toch gaan voor een goed pensioenakkoord en goede bezuinigingen hmm. en een goede regeling voor de oude dag? Ja, nee, dat, da, da, da, daar willen alle partijen ook wel voor gaan. Maar die, de partijen die het woonakkoord mogelijk maken, de D66 Christus in de SGP, ja, die zeggen van, uh, ja, die verhuurdersheffing is belangrijk voor het woonakkoord. We hebben ze geholpen met het woonakkoord. We hebben het kabinet geholpen met het herfstakkoord. Natuurlijk hebben die partijen daar iets allemaal toezeggingen voor teruggekregen. Ja. Maar ze hebben wel het gevoel, wij steken onze nek uit door allerlei vervelende bezuinigingen te steunen. En dan is er een, een, een van die akkoorden die misschien niet doorgaat... door notenbenen iemand van binnen de coalitie. Ja, dat trekken ze niet. En dat trekt de VVD ook niet. En ze vinden dat de PvdA het probleem zelf en vooral snel moet oplossen. En ja, de VVD is dus ook niet verpland dat akkoord te sluiten. Want ja, stel voor dat je dus vandaag een akkoord sluit... sta je lachend met elkaar op de foto. En de dag daarna stort een eerder akkoord totaal in. Dus kortom, de PvdA moet eerst leveren... voordat men met elkaar op de foto gaat. Ja. Dan naar Duivenstein. Wat is zijn probleem? Nou, kijk, ja, die verhuurdersheffing, dat trekt zeg maar, geld uit de woningmarkt. Eh, mensen die een huurhuis hebben, gaan wat meer huur betalen. En die woningbouwcoöperaties moeten een deel van het geld doorsluizen naar het kabinet. Dat is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Hij zegt, dat moet gewoon in de markt blijven. Er moet gewoon geïnvesteerd worden in woningen. En ja, we weten dat hij tegen is. Eh, maar ja, eh, blijft hij tegen? Eigenlijk niemand die het weet... Als we hem spreken, dan zegt hij veel, maar niet wat je wilt horen. En het, wat heel frappant is in Den Haag... dat heel veel mensen dan uh, tegen mij zeggen van... ach, je kent Adrie toch, die maakt herrie en die draait wel weer bij. Terwijl anderen hetzelfde zeggen van ach, je kent Adrie toch... maar dan vervolgens zeggen dat is een ongeleid projectiel... en ik hou oh, mijn hart vast. Ja. Dus kortom, er zijn heel veel mensen die claimen Adrie Duiverstein goed te kennen en zijn gedrag te kunnen voorspellen. Nou ja, ik, ik weet het niet. Uh, het enige wat ik kan zeggen is doorgaans in Den Haag dat als de spanning oploopt, in de meeste gevallen loopt het met een sisser af, Maar niemand durft er nog even op te rekenen. Nee, hij zal wel het uiterste uit het vuur willen slepen, Duiverstein, maar één iemand die zoveel bezuinigingen kan tegenhouden, wat, wat doet zijn eigen partij met hem? Ja, die, die praten met hem. Uh, uh, morgen gaan ze nog eerst het, het, het standpunt in de fractie bepalen. Ja, dan zal blijken uh, wat hij wat gaat doen. En uh, ja, we weten dat Lodewijk Asscher met hem gesproken heeft. Er zal ongetwijfeld veel mensen contact met hem zoeken. Maar wij horen niet van die mensen dat het allemaal, uh, allemaal goed gaat. Dus ja, het is gewoon echt, echt even afwachten. Ja, hij is dus wel bepalend voor het humeur rond de kerst bij het kabinet. Ja. Dan nogal, kijk, het is echt het verschil. Het kabinet kan, kan uh, het kerstreces ingaan met een pensioenakkoord. Met het definitieve groene licht voor die verhuurdersheffing. Nou, we hebben natuurlijk eerder in het najaar het herfstakkoord afgesloten. Nou, ja, als, als dat het eindresultaat is van, van dit jaar, ja, dan is het kabinet buitengewoon opgelucht en tevreden. Uh, maar als het even anders loopt, ja, dan heeft de coalitie en geen woonakkoord meer en nog geen pensioenakkoord. Ja, dan uh, zijn er nog wel wat problemen die opgelost moeten worden. Ja, Bijvoorbeeld ja. 1,7 miljard een gat in de begroting. Ja, waar haal je dat dan weer vandaan? Joost, we gaan van je horen. Dank je wel. Joost Felix in Den Haag. Door naar Filip Koken voor de sport. Filip, goeiemorgen. Goeiemorgen. Eerst ja, het is voetbal maar. Er uh, is weer een kopgroep zichtbaar. Uh, is dit het einde van de nivellering die we zo vaak besproken hebben? begin van de competitie. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ja, de, de top vier, die winnen allemaal. De ene wat makkelijker dan de andere. Vitesse deed het redelijk makkelijk, ondanks een 3-2. Twente deed het redelijk makkelijk. Ajax en Feyenoord hadden veel meer problemen om te winnen. Maar er is nu toch duidelijk echt een, een top 4... die zich uh, ja, verwijdert van de rest uh, van de aanhangers. En bijvoorbeeld ook uh, Pek Zwolle, jouw favoriete club. Ja, die moet het toch afhaken. Ja, ja Herenveen thuis verloren. Nou ja, goed. Het kan gebeuren als ze nog maar in dat uh, linkerrijtje blijven. Dan. Je moet het incasseren, Marcel. zo. ben ik tevreden. <lacht> nog maar weer eens praten over. Naar de volgende helft. PSV dan. Ja, won met, uh, van Utrecht met 5-1. We hebben het al uitgebreid over gehad. Um, geen opluchting, eerder blijdschap, noemt Filip Kokuert. Kan PSV ook weer bij die top komen, denk je? Nou, dat, dat denk ik niet zo snel uh, eens. zomer. dat geldt ook in dit geval. Uh, het, het was allemaal niet zo fantastisch voor PSV. Maar nu wapperden in het begin van de wedstrijd een paar ballen binnen. En dan valt alles goed. En dan, ja, dan, dan hebben ze natuurlijk weer heel veel kwaliteit. En dan kunnen ze winnen van Utrecht. Maar dat wil helemaal niets zeggen over de volgende wedstrijden. Het is ook niet zo dat als ze één keer hebben verloren... dat iedereen dan moest schreeuwen dat het niet loopt bij PSV. Dat overkomt elke club wel. Maar uh, ja, na afloop waren de verklaringen ook van, van Adam Her bijvoorbeeld... ja, we hebben elkaar een keer deze week goed de waarheid verteld... en dat ze dan verklaren waarom ze zo goed gespeeld hadden. We hebben eindelijk eens een keer alles uitgesproken, wat oud zeer. Nou ja, dat moet je ook maar afwachten of dat op lange termijn zo is... want dat werd namelijk ook al eerder beweerd... en toen bleek het achteraf niet zo te zijn. Dus uh, je moet eerst maar komende week afwachten... hoe het gaat in de thuisde tegen ADO... Want die heeft PSV nog voor de boeg. Ze zijn uitgezakeld voor de beker. Ze zijn uitgezakeld voor de Europa League. Ze zijn op dit moment een middenmotor in de eredivisie. Laten we maar eventjes afwachten voordat we meteen gezegd wordt... zoals in het voetbal zo vaak, van het lek is boven. Ja, precies. Nou ja, het helpt wel als er weer wat vertrouwen is. Rodius heeft geen vertrouwen meer in de coach. Ontsloeg Ruud Brood en hopen dan met het nieuwe wind de resultaten te verbeteren. Is dat dan de goede manier? Ja, dat gebeurt altijd. Het is de derde trainer dit seizoen die dat is overkomen. Na Pastoor bij NEC en Verbeek bij AZ. Wil niet zeggen dat de resultaten altijd beter was. Er zijn wel eens wetenschappelijke onderzoeken geweest. die dan juist hebben aangegeven dat de resultaten nog slechter wordt... meteen nadat een coach ontslagen is. Maar goed, uh, uh, ja, de druk van de supporters zal hebben meegespeeld. Er was daar een spandoek in Nijmegen afgelopen weekend... waarop dan stond te lezen Ruudje rot op. En een week eerder werd, uh, werd Ruud Brood alles op Marktplaats te koop aangeboden. Ludiek, nietwaar. Het enige wat je <lacht> zaterdagavond kon zien bij Ruud Brood... is ja, dat hij niet in zijn normale doen was. Uh, hij is normaal ontspannen en, en lacht en, uh, en, en maakt grapjes tegen iedereen. Dat deed hij niet. Hij had een beetje een verbeter trek op zijn mond... En dat geeft mij wel een beetje aanleiding om te denken... dat hij wel een beetje wist hoe de verhoudingen lagen bij Rode JC. We moeten afwachten of het beter wordt. Wat mij vooral opvalt is dat het... Met terugwerkende kracht toch heel veel respect moet worden opgebracht voor zijn voorganger Harm van Veldhoven. Die ging toch in de voetbalwereld door als een man die een beetje kleurloos was. Die eigenlijk niet zo thuis hoorde in die harde voetbalwereld. Maar die toch Rode JC jarenlang overeind heeft gehouden. In zeer woelige tijden. Ja, Harm van Veldhoven heeft het wel erg goed gedaan hoor. Als je ja. dat, uh, nu kijkt. Nou voor de een lastige klus, ook voor de Nieuwen uh, daar. Philip Koker. Ja, voorlopig dus uh, meneer Plum en Vrede als uh, ad interim uh, trainer. Tot de kerst maar, hè, geloof ik. <lacht> tot de kerst. Ja, en daarna een andere oplossing. Filip Koker, dankjewel. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. De namen van de nieuwe Duitse ministersploeg die waren al naar buiten gekomen. Maar sinds gisteravond weten we ook welke portefeuilles bij die namen horen. Bondskanselier Merkel maakte gisteravond bekend... wie wat gaat doen in haar coalitie. Van CDU, CSU en SPD. We gaan naar Berlijn, naar Wouter Meijer, onze correspondent. Wouter, de verkiezing van Ursula von der Leyen als vrouw... minister van Defensie, eerste vrouwelijke minister van Defensie... in Duitsland, heeft nogal wat losgemaakt. Hoe groot is de commotie? Ja, het is natuurlijk een verrassende keuze. Een vrouw op een ministerie als Defensie... dat toch echt als mannenbolwerk werd gezien. Leidde ook meteen tot veel grappen op internet. De meeste nogal flauw, zoals je je voor kan stellen. Zelfs een gerenommeerde krant die op zijn website de kop had. De commando's worden straks in Sopraantoon gegeven. Maar het is natuurlijk een spannende keuze. Want Von der Leyen is in grote delen van de CDU erg populair. Dus ze moest ook voor het beeld van het kabinet... naar de achterban toe wel een mooie post krijgen... waarmee je veel in de media bent. En ze heeft zelf enorme ambities, dus die kan ze hier nu gaan botvieren. Want het ministerie heeft enorme problemen. Er zijn grote schandalen rond de aanschaf van materieel, waar waarschijnlijk honderden miljoenen aan verspild zijn de afgelopen jaren. Daardoor kon de vorige minister, de minister, eigenlijk niet, niet blijven. ze dus moest een nieuw iemand naartoe. Ja, en tegelijkertijd, dus zij kan die problemen aan gaan pakken. Maar tegelijkertijd ook als, als, als moeder van de troepen dan. Uh, een, een hele mooie rol spelen in de media. Hè. Komend jaar komen mm -hmm. eindelijk de troepen terug uit Afghanistan tot grote opluchting van bijna alle Duitsers. Want niemand zag er eigenlijk wat in die missie. Nu komen ze terug. Dus ook daar kan ze dan weer schitteren in de media. Ja, maar haar post is interessant want er was zelfs sprake van dat ze helemaal niet meer terug zou komen. Nu is ze toch minister weer geworden. Geeft aan dat de partij veel vertrouwen in haar heeft. En dan werd er gespeculeerd in Duitsland. Zit er voor haar nog meer in het vat? Nou ja, ze is inderdaad een van de mensen die de partij toch gewoon niet kwijt wil. Het was heel moeilijk om er een goede post voor haar te vinden... omdat ze zelf een paar dingen niet wilde. Voor andere dingen paste ze weer niet. Um, maar goed, ze wordt inderdaad wel gezien als een, een, een van de kroonprinsen... of prinses in haar geval, om Angela Merkel op te gaan volgen. Dus de bedoeling is waarschijnlijk dat dit gewoon haar, haar laatste grote kans is. Uh, dat uh, kan helemaal goed gaan als ze alle problemen op het ministerie goed aan kan. Uh, dan kan ze zich goed bewijzen. En als dat lukt, ja, dan kan ze daar nog heel ver schoppen. en misschien over vier jaar kandidaat worden om bondskanselier te worden. Maar het kan ook helemaal misgaan. De afgelopen ministers uh, zijn daar jammerlijk uh, ja. ten ondergegaan op het ministerie. Hè. De huidige minister moet daar nu weg uh, in de formatieronde uh, vanwege die schandalen. Uh, zijn voorganger zo Gutenberg, weet je nog? Die grote, die schitterende baron uit het zuiden, ja. uh, met zijn mooie praatjes en, en, en, ja, een soort gladjakker achteraf bekeken. Zeer populair. Iemand die misschien ook wel Merkel naar de kroon kon steken. En ook op een gegeven moment naar want het bleek dat hij zijn proefschrift had vervalst. Dus het is een ministerie wat veel politici helemaal overleven. Nee. Er is veel geschoven. Uh, je zou ook denken, er komen er nieuwe mensen. Maar dat is niet zo veel, veel bekende gezichten. Ja, dat klopt. Uh, maar je moet ook bedenken dat er al eerder... zo'n coalitie is geweest. Hè? Het eerste kabinet... Merkel bestond ook al uit uh, haar partij... de CDU en de SPD samen. Dus uit beide kampen komen nu veel bekende gezichten. Veel mensen ook die... Ja, die nog een mooie baan moeten krijgen... of die zich graag toch warm willen lopen... voor uh, mooiere functies in de toekomst. Um, maar goed, ook inderdaad oude bekenden. Bijvoorbeeld Frank-Walter Steinmeier op Buitenlandse Zaken... namens de SPD. Die zat daar ook al in het eerste kabinet, Merkel. Uh, een aantal vertrouwelingen van Merkel krijgen een mooie baan zoals haar secretaris-generaal... dus haar, haar partijtijger bij de CDU, die de partijkoest moest houden. Die verhuist nu van het partijkantoor naar het ministerie van Gezondheid. Herman Greuhe uh, en Peter Altmaier, die wij goed kennen... want hij zo mooi Nederlands spreekt in ja. interviews. We krijgen uh, hem wordt... alleen nooit meer te spreken, Wouter. We krijgen hem niet meer te spreken sinds hij minister van Milieu is geworden... en nu opklimt naar kabinetschef, dus ja. de minister direct onder Merkel. Dus dan kun je zien, ja, wie haar trouw is, die wordt beloond. Ja, en wie het slecht heeft gedaan, die komt of niet meer terug in de nieuwe regering... of wordt gedegradeerd. Het meest schrijnende geval is Hans-Peter Friedrich. Die zat op Binnenlandse Zaken, een van de hoekstenen van elke regering... en moet nu verhuizen naar landbouw. Dat is toch bijna een kwestie van deportatie. <lacht> Wouter, dank je wel vanuit Berlijn. Jij zegt het erbij over de Große coalitie en de ministersploeg daar die bekend is. Naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde met die aanrijdingen. Die aanrijdingen, ja. we vervolgen. Ja, behoorlijk wat. Veel vertraging, extra reistijd vanochtend. Onder meer ook op de A2 van Utrecht naar Eindhoven. Tussen knopen de Empel en Boksel Noord 7 kilometer. De linkerreishok is dicht. Op de A9 zijn de bergingswerkzaamheden begonnen. Bij Beverwijk is de linkerreishok dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen tussen knopen en Beverwijk 15 kilometer. En op de A27 Breda. Utrecht. Tussen Oost en de Nieuwendijk 11 kilometer na een ongeluk. Bij Nieuwedijk is ook de linkerreis ook dicht. Maar nog is allemaal geen last van. Staat lekker buiten met uitzichten over het Weidse water. Of niet? Nou, dat is mooi gezegd. Maar, ja, ik zit maar je binnen, zit hoor. binnen, Ja, bedankt. <laughs> ja. Ik wou net vragen, hoe, hoe hoog <laughs> ja. staat zij eigenlijk? Op het ogenblik. Hoe hoog staat ze nu, ja? Ik weet niet. Gaan jullie nou elke dag wel even naar de Maas kijken? Nou, ik, ik woon hier en ik ga... Op het toe eens even kijken, maar dat is gewoon voor de aardigheid. En niet ja. om te kijken hoe hoog ze staat... maar dan kijk ik over, ook, eigenlijk ook over uh, het Vlaamse land uit. Uh, en dat is wel mooi. Uh. Ja, maar nu staat ze laag. Nu is het een aardige dame. Maar het kan een woeste, ijzeren vrouw zijn. Dat was in 1993 het geval. We zijn nu bij Sander Bastings aan de Pasenstraat in Itter. Een van de laagste plekken en Peter Scholsen, Die hebben het toen meegemaakt. 1993, het water stond bijna tot aan de stopcontacten, geloof ik, hè? Nou, dat was, eh, uiteindelijk was de hoogste stand in 93 hier eh, 45 centimeter boven het vloerpeil. En dat was eh, toch hoog hoor. En ja. dat was eh, ook eh, razendsnel komen opzetten. Dat was het vooral. Hè. Het was donker en in de ochtend al liep het water door het dorp heen. Ja, eh, we waren de dag tevoren met een paar mensen van de dorpsraad eh, bij de gemeente in het crisiscentrum geweest. We eh, hebben daar toen vernomen dat het eh, heel eh, serieus zou zijn... Uh, maar dan nog de volgende ochtend... Uh, we hebben ongeveer de hele nacht in het crisiscentrum gezeten... maar dan, uh, nog, dan ben je zeer verbaasd over de snelheid waarmee het water kwam. Vertel eens, hoe snel gaat dat dan? Um, nou, ik uh, zag dus s morgens vroeg hier het water door de straat lopen. Ik denk een nu of zeven of alle achter. En het, eh, het was dus eigenlijk in, in die uren de aan het zo snel omhoog gekomen. Dat had blijkbaar ook niemand goed in de gaten. Ik kom vervolgens een grote vaart naar beneden toe. Om, eh, ja, ik zag dat hartstikke fout zou lopen. En probeerde dus eigenlijk spullen hier beneden in veiligheid te brengen. Nou, dat lukte amper. Dat lukte amper. Want het water kwam aan, aan, in alle hoeken van de Kamer kwam dat naar binnen toe. Binnen de kortste mogelijke tijd stond er 10 deze meter water. Boeken, alles wat hier was. <coughs> de boekenrek, ja, de, de onze twee rijen die heb ik toen nog eigenlijk euh, hoog kunnen zetten, maar de rest stond alles in water. Alles. U, u zei net iets over de kerstal. Oh ja, de, de kerstal ook. Hè, de is van de kerstal dreven door de kamer. De kerstboom lag ook om. Hè. Ja. Een enorme schade is er toen ontstaan. Uh, u bent hier gebleven toen. Uh, ja, ik, in verband met het feit dat ik uh, de coördinatie een beetje had... tussen de hulpverlenende diensten... Uh, maar uh, mijn vrouw en kinderen die zijn dus ook hier, heel lang hier gebleven... en de meeste inwoners ook. Dat is heel typisch. Men wil uh, het huis toch blijkbaar niet verlaten. Men wil blijven waar men uh, woont. En men wil het gewoon meemaken... Hm. Vanmiddag wordt er een plakket onthuld die doet denken aan de watersnood... zoals die ook in 1926 was. In 1995 is het weer zo hoog geweest, maar 1993 was het hoogste. Het blijft een schatting, want het is heel moeilijk nog na te gaan... hoeveel meter boven NAP het nu precies was. Maar die plakketten wordt vanmiddag onthuld. Goed. Meino remmers. ga je weer naar buiten? Straks wel, ja. Goed zo. Straks in het mediaoverzicht hoort u over de ophef in Wassenaar. Er zijn luchtfoto's gemaakt. En dat mag niet, omdat de koning daar woont. Nou, toen is er een drone ingezet. Wicked.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 Walen hoort die wicked way. Het NOS Radio 1-journal media overzien. Dat koekoek. Er zitten weer kortingen op de pensioenen aan te komen. Ondanks de financiële situatie van de pensioenfondsen fors is verbeterd. Afgelopen maanden staan veel fondsen nog in onderdekking... en zijn kortingen dus niet van de baan. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Kardinaal Eik roept in de Telegraaf iedereen op... die nog iets weet over misbruik in kerkelijke instellingen... om dat te melden. Dat is van belang omdat bij veel lopende zaken... een slachtoffer geen steunbewijs kon aanleveren. En daardoor moesten klachten als ongegrond worden verklaard. Ophef in Wassenaar over luchtfoto's die Quote 500 maakte van de villa's van de rijkste Nederlanders. Omdat koning Willem-Alexander er woont, geldt er een vliegverbod. Maar Quote maakte de foto's met een onbemand toestel, een zogenoemde drone. En dat mag wel, zo staat het op de site van Quote. Nou, verschillende buurtbewoners stapten naar de politie... om de luchtopname te laten verbieden... Maar dat kon de politie dus niet. Het plan om ouders van thuiswonende kinderen te korten op hun uitkering... als de kinderen te veel verdienen, brengt jongeren onnodig in de problemen. Dat schrijft FNV Jong in een brandbrief aan de Tweede Kamer, meldt Spits. Sportclubs hebben door forse gemeentelijke huurverhogingen... steeds vaker te maken met geldproblemen. Het aantal juridische geschillen tussen gemeenten en clubs groeit snel... signaleert de KNVB en doet dat in het AD. Ja. Tieners uit Brabant hebben een alternatief... als op 1 januari de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop omhoog gaat na 18 jaar... Twee ondernemers gaan busreizen aanbieden... die de jongeren afzetten over de Belgische grens... waar alcohol en discotheken toegankelijk blijven voor 16-jarigen. Meer erover in het Nederlands Dagblad. Minister bussemaker van Onderwijs gaat mbo's die goed presteren belonen. Scholen krijgen vanaf 2015 extra geld als ze hun niveau verhogen... voortijdig school verlaten tegengaan... en goed aansluiten op het bedrijfsleven, staat in het AD. Heb jij een bitcoin? Een nee. 1% van de Nederlanders heeft een zogenoemde bitcoin oh, in zijn bezit. Dus Nee, nee, nee, schrijft de Volkskrant. Slechte publiciteit, zoals waarschuwingen van de Nederlandse bank... en koerswisselingen doen de bitcoin geen goed... Uh, uit een internetpeiling blijkt dat 75% van de Nederlanders... wel bekend is met die virtuele munt. Ja, dat wel. Ik zou hm. niet weten waar ik er een zou kunnen Nee, krijgen. ik wil niet. Nee. <laughs> moet je gewoon iets spelen en doen. Goed. Mensen die tevreden zijn met hun leven gaan minder naar de dokter. Schrijven Amerikaanse onderzoekers in Psychomatic Medicine. Staat op nu.nl. Gelukkige mensen eten en drinken gezonder. Ook bewegen ze meer en hebben ze meer sociale contacten. Ik vind het niet heel gek. Installateurs van zonnepanelen komen in de problemen... door de collectieve inkoopacties... De acties voorkomen dat de markt zich normaal ontwikkelt, zeggen de installateurs. En ze willen dat gemeenten die de acties vaak organiseren daarmee stoppen. Dat meldt trouw. Er zijn opnieuw bewegende beelden opgedoken van Aletta Jacobs. Meldt de biografie. Biografen van Jacobs, dat is de site van RTV Noord. Nieuwe beelden, er is erop te zien dat Jacobs loopt op het Academieplein van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze zijn in 1909 gemaakt. Ja, en spieken op de wc, dat is ook interessant voor studenten, dat uh, gaat niet meer door op de Universiteit Maastricht. Er komt een speciaal apparaatje waarmee ze hun kunnen zien of iemand een smartphone aanzet op het toilet. Ja. Ook niks meer. Nee.